Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over Russische inmenging. Tsjechische geheime diensten zeggen dat Rusland probeert om de Europese verkiezingen van deze zomer te beïnvloeden. Ze zouden politici in verschillende landen veel geld hebben gegeven om pro-Russisch nepnieuws te verspreiden. Volgens de Tsjechen zit er ook politici uit ons land tussen. Laten we ons ervan bewust zijn dat we niet naïef mogen zijn omdat we weten dat er sprake is van buitenlandse beïnvloeding. Omdat we... Weten dat er sprake is van een offensief Rusland. Wat actief, onder andere Nederlandse uh, parlementariërs. maar ook elders. Uh, actief mensen wil beïnvloeden. En dat vormt een bedreiging van de democratische rechtsorde. zegt Hugo de Jonge dus namens het demissionaire kabinet. De Tweede Kamer wil er zo snel mogelijk over debatteren met het kabinet. En blijven we nog even bij de Europese verkiezingen. Een kwart van de Nederlanders overweegt voor de PVV te kiezen. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Daarmee zou de partij van Geert Wilders negen zetels krijgen. Bij de laatste verkiezingen in 2019 haalde de partij geen enkele zetel. De Europese verkiezingen zijn op 6 juni. In Thailand is de politie de strijd aangegaan met apen. Duizenden apen terroriseren de stad Buri. Ze vallen mensen aan en jatten eten. Een speciale politieeenheid probeert de beesten nu met katapulten te verjagen. De apen in de stad waren eerder een toeristische trekpleister. Maar sinds de dieren sinds de coronacrisis niet meer zijn gevoed door toeristen, werden ze agressiever. De politie heeft lijsten gevonden met daarop miljoenen Nederlandse e-mailadressen. Die stonden op een laptop van iemand die is opgepakt voor helpdesk oplichting. De verdachte zou samen met vijf anderen mails hebben rondgestuurd... die bijvoorbeeld zogenaamd van banken en helpdesks kwamen. Mensen kunnen zelf checken of hun e-mail ook op die lijst staat, zegt de politie. We hebben nu politie.nl slash en op deze website kun je uh, checken of jouw e-mailadres voorkomt in deze database. En ook extra alert moeten zijn op mailtjes uh, die ze ontvangen. In die oplichtingsmailtjes staan linkjes. En als je daarop klikt, loop je het risico dat de boel wordt gehackt en ze bij je gegevens kunnen. Het weer, vooral in het Noordoosten nog regen. Waar het droog is, laat de zon zich zien. En waar het regent, kan het Haag zelfs onweer zijn. Het is vandaag zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Amsterdam, 5 minuten vertraging bij Amsterdam Zuidoost. 10 minuten op de A10 Komplein eh, bij knopend de Nieuwe Meer. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door bergingswerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap gezelligheid en service combineert. Precies. Rabbel. Onze lunchroom en Race op de Noebi David 1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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Staring at a maple leaf. In and on the mother tree eyes. I...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 Rings made mirrors of the earth The sun was just yellow energy There is a living promised land Even over of sand Seas just fill the mind and cover me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 making like